Jaron van Kamp met het NOS Journaal.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 Entertainer voor jou het derde uur. Ja, dat is een beetje wennen. het derde uur. Maar de muziek is er niet minder om. We gaan lekker verder met de Gerda Joling en verloren zijn we niet. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You.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 Stadsbestuur, die boom die struik dat stuk natuur Uit onze stad weggehaald Toen wij dat niet allemaal Het is het weer gezellig, hè, Fred Hij Zeker weten. Was hij dan, Geert Joling? En uh, verloren zijn we niet. We gaan lekker verder met uh, Diana Ross en uh, Change Reaction. En ondertussen proberen we nog eventjes... Uh, ...Katerina Hultes te bellen over haar nieuwe nummer. Jij denkt toch niet... Reaction: Diana Rossi. En dat hier uh, in het derde uur van Entertainer for You. Hey, een appie! Ja, en uh, ja, dat appie van dat uh, Daisy Talens. Ja, die, uh, ja, het lukte haar niet om hier naar de studio te komen. Ja, uh, Op de een of andere reden uh, ja, ging dat gewoon even niet lukken, dus uh, ja, de volgende keer beter. We gaan in ieder geval een plaatje draaien van haar, haar nieuwste single, Ik voel en zie. Wil je nog een verzoekje aanvragen? Dan kan dat nu. Onder het telefoonnummer 023 573 1969. Ik talk about things we've gone through. Though it's hurting me. Now it's history I played all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 Lekker nummertje uit vervlogen tijden. De winner takes it all van Aba hier bij Entertainment for You 106.9. En dat allemaal op die zaterdag, de 11e juni van 2016. We gaan lekker verder met de, ja, Longtail Ernie en de Shakers. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. From the '50s scene Jukebox heroes And all the screams Buddy Holly <laughs> <laughs> Ricky Nelson, got Mary Lou Do you remember Do you remember <laughs> To her down and fell When he sang By the Sierra Senorita Rock around the clock Little Richard and Bobby Roddell Elvis Presley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 Mijn mooiste dromen sloeg jij weg. Ik heb me volgenomen dat ik klaar ben met verdriet. Ik kan er niets aan doen dat jij in mij. Hij denkt toch niet. Ja, we hebben eventjes geprobeerd om haar nog te bereiken, maar eh, ja, helaas, het is niet gelukt. En eh, ja, helaas ook Daisy Talens eh, niet gelukt om naar de studio op tijd te komen. Dus eh, we gaan een lekker plaatje draaien gewoon tot acht uur met Lien en ik doe het niet. Hij is best leuk, en ook wel knap. Nou, nee, nou in Lien gewoon en ik doe het niet. Hier ben te entertainend voor jou. We gaan uh, lekker de, naar de driehopperij op een rij. Van Fred Heij De driehopperij op een rij van Fred Heij I do, I do, do, three other songs. And now three lovely ladies that are stealing G.I.'s hearts all over the world. Hi-yah, hi-yah, hi -ya, hi, -ya, hi, -ya, hi, -ya, hi. Have you ever danced into the tropics? Well, they'd throw the fool with a gunch's pool on the South American way? Hey, hi-yah, hi-yah, hi -ya, hi, -ya, hi, -ya, hi, -ya, hi. Could you have a kiss in the moonlight? if you never Kiss me and say you understand Okay guys, grab your gal and hit the floor Cause here's that beat you've been waiting to swing to Who's the loving daddy with the beautiful eyes What a pair of loops I like to try and precise Give me oh. way is dan weer de drie bedrijven van de Fred Hyssen Season 45 en de uh, ja, Reasons van Earth, Wind en Fire. En uh, als laatste natuurlijk Tom Jones en Till. We gaan lekker verder met uh, nog een beetje lekkere muziek tot aan, de, tot aan het nieuws van 8 uur. En dat is met Coldplay The Adventures of a Lifetime. I'm not Dit is toch? Coldplay. Adventure of a Lifetime. We luisteren nog you naar boy. Entertainment for You. Tot de klok is van 8 uur. En uh, ja, we gaan nou nog eventjes uh, een plaatje draaien van Lange, Frans en Julia. Hé, hey, Fred, hij draai nog eens een plaatje. Ik ben zo stom geweest.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 Alles wat we waard zijn en alles wat we hebben. Zij gelooft in mij en zij ziet toekomst in ons allebei. Zij vraagt nooit wat je van mij iets vrij. Zij vertrouwt op mij. Zij gelooft in mij. Niemand droomt van scherzen.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 ...en ik lach nader als ze naar me kijkt. Zij gelooft in mij... ...en zij ziet toekomst in ons allebei. Zij vraagt nooit, maak je voor mij een vrij. ...want zij weet... ...ze gelooft in mij. En we kijken naar die kleine kabouters... Elke dag worden ze slimmer en stout, steeds meer om van te houden, liggen vaak om ze gevouwen. Voor je het weet gaan ze allebei zelf trouwen, en zijn we oud en grijs, en het goud voorbij. Als je het even niet meer weet, schat, vertrouw op mij. Gekke snelle tijd, maar die houdt ons bij. Een glaasje wijn op het terras, mooi hout gerijpt, zij is de vrouw voor mij. En mijn beste vriend, en ze houdt van mij, waarschijnlijk meer dan ik verdien. En ik zeg het er niet elke dag, maar ik wil de reden zijn dat je lacht. Zij gelooft. en Van Vatal uit de tropen. En uh, ja, we gaan langzaam naar de klokjes van 8 uur. Ja, ja, dan moet het allemaal wel eventjes, eventjes goed gaan. Ja, ja, ja, dat gaat allemaal even niet goed. We gaan natuurlijk naar het einde. Maar goed, het is er niet minder om. Huppatee. Ja, het was eventjes een hele rare uitzending. Ik zou in ieder geval zeggen tegen iedereen bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Ik hoop dat u het gezellig hebt gehad. Te gast hadden we Peter Manier En Desitalis, ja, die kon niet komen. En Catharina, dat lukte ook niet. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Groetjes, bye.